9 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Bij protesten in Zimbabwe heeft de politie traangas ingezet en betogers geslagen. Zeven demonstranten raakten gewond en tachtig werden gearresteerd. De leider, dat zegt de leider van de oppositie. De overheid had de protesten verboden. Meer demonstraties van de oppositie zijn afgeblazen om bloedvergieten te voorkomen. De politie in Den Dolder is op zoek naar een man die een brief heeft verspreid... onder buurtbewoners van de psychiatrische kliniek in het dorp. In de tekst wordt gewaarschuwd voor een van de patiënten... die zou een aanslag willen plegen. In de brief staat het advies om de komende weken niet op straat te komen... en ramen en deuren gesloten te houden. De brief zou zijn ondertekend door een groep bezorgde medewerkers. Een woordvoerder van de kliniek laat aan het AD weten... dat de instelling de waarschuwing niet heeft verspreid. Bij een bomaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Een van de doden zou de jonge broer zijn van de leider van de Taliban, Akunzada. Die heeft het al ruim drie jaar voor het zeggen bij de terreurgroep uit Afghanistan. Hij zou zelf niet aanwezig zijn geweest in de moskee. En het payrollbedrijf dat verantwoordelijk is voor de flexwerkers van ING heeft uitstel van betaling gekregen. Gisteren werd bekend dat het bedrijf niet langer in staat was de payrollers uit te betalen. De problemen bij het bedrijf zijn ontstaan nadat een kredietverstrekker zich heeft teruggetrokken. Wat de gevolgen zijn voor de flexwerkers is nog niet duidelijk. Ook ING kan nog niets over de situatie zeggen. De bank is nog in gesprek met het payrollbedrijf. En het weer, de bewolking neemt verder toe. Later vanavond en vannacht gaat het regenen en neemt ook de wind toe. Morgen begint regenachtig. Later aan de kust wat ruimte voor de zon. En landinwaarts vallen dan nog wat buien. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Don't da me Dinda da da da It's the baby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 Ja, ja,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 Voort heeft het.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 Love will keep you up. I'm the bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, my seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.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 Love the como te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mi. tus amigas que andamos baby. Esto lo seguimos en el Déjame lo que sea, I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompañame La noche de nosotros tú lo sabes